Family Affair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 Op het Berlijnse vliegveld Tegel zijn twee mannen aangehouden omdat ze mogelijk een vliegtuig naar Moskou wilden krapen. De Duitse politie arresteerde hen nadat iemand een verdacht gesprek tussen de twee opving. De twee mannen spraken Russisch en hebben allebei een vliegbuvet. De 130 passagiers zijn inmiddels met een ander toestel naar Moskou gevlogen. Atletico Madrid is de winnaar van de Europa League. De Spaanse voetbalclub versloeg in de finale het Engelse Fulham... na verlenging met 2-1. De Uruguayaan Diego Forlan maakte in Hamburg... beide doelpunten voor de club uit Madrid. Hij maakte na een half uur spelen de 1-0. Vijf minuten later scoorde Simon Davies voor Fulham de gelijkmaker. In de 116e minuut maakte Forlan het winnende doelpunt voor Atletico. Het weer, vanochtend overwegend bewolkt en plaatselijk nog wat motregen...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 Find the traces, the traces of love everywhere. Hey, hey, hey, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Mothers now help me sing. oh, I'll leave that way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 Cowboys in Beirut spelen op straat, het avond laat. Schieten met scherpe steen.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 Je... It's a new